10 uur. Raymond Seré met het NMS-journaal. De Europese beurzen zijn 1 tot 2 procent lager geopend... vanwege het Griekse nee en het referendum van gisteren. De AEX opende zo'n 2 procent lager. De daling is kleiner dan een week geleden... toen de onderhandelingen met Griekenland waren vastgelopen. Toen daalde de koers 4 tot 5 procent. Voor de opening van de beurzen maakte de Griekse minister van Financiën... Varoufakis onverwacht zijn aftreden bekend. Hij wordt door velen gezien als een obstakel... in de onderhandelingen tussen Europa en Griekenland. Beleggers kijken vandaag verder vooral naar de Europese Centrale Bank... die vergadert vanmiddag over noodkredieten voor de Grieken. Op Schiphol houdt de douane vanochtend een stiptheidsactie. Alle passagiers van aankomende vluchten en al hun bagage worden gecontroleerd. De douaniers demonstreren met de actie tegen het uitblijven van een nieuwe CAO voor Rijksambtenaren. De onderhandelingen daarover met het ministerie zitten vast. En de ambtenaren zitten nu al meer dan vier jaar zonder CAO. De actie op Schiphol duurt tot ongeveer deze tijd. Vorige week waren er vergelijkbare acties in de haven. Toen werden vrachtwagens extra gecontroleerd. Twee bomaanslagen in Nigeria hebben gisteravond aan tientallen mensen het leven gekost. De bommen explodeerden in een restaurant en een volle moskee in de stad Jos. Er vielen zeker 44 doden en 67 mensen raakten gewond. In het restaurant kwamen vaak prominente politici. De aanvallen zijn waarschijnlijk het werk van Boko Haram. Een derde van de studenten leent bewust meer dan nodig is. Zo'n 10% gebruikt het extra geld zelfs om te sparen voor een huis, blijkt volgens de Volkskrant uit een enquête van het Nibud. Voor studieleningen geldt een lage rente van 0,12%. Wie het geld op een spaarrekening zet, kan er dus aan verdienen. In principe moeten studenten de lening voor hun studie gebruiken, maar dat wordt niet gecontroleerd. Terweer, veel zon, maximaal 20 tot 25 graden. Morgen een stuk warmer, maar later op de dag en woensdag volgende er buien. Dit was het NOS Journaal. verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad viel op de A1 richting Amsterdam, tussen Stroe en Hoevelaken 5. A2 richting Amsterdam, tussen Vinkenveen en knopend Holendrecht 4. En op de A9, Diemen Amstelveen, bij het Knoopend Holendrecht 3 kilometer. Die laatste twee files komen door een ongeluk. En in beide gevallen is de rechterreist ook dicht.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 Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort zomerhit. zomerhits. Dit is de zomer van ZFM met nu Zandvoort op zaterdag. Jazeker. Ja, wat ben je allemaal aan het doen, joh? Ach, man, mijn geheugen... Joh, so, heb je, je nee, zo druk? Dit, dit, dit is een leuke luister. Mijn geheugen zat vol. Je geheugen zit vol? <laughs> Ik heb hem even leeg gemaakt. Oké, okay, oké. Okay. dus je hebt weer uh, voldoende geheugen? Ik heb weer ge voldoende geheugen. Kijken, heel goed. <laughs> Voor het de derde, laatste uur van uh, Zandvoort op zaterdag. Want daar heb je wel wat geheugen bij nodig, hoor. Toch? Oh, Jazeker. Ja, zeker. wat gaan we in het uh, ja, derde uur doen? zeker. Uh, wat gaan we het laatste uur doen? Uiteraard rond de klok van half vijf, het dier van de week. En die luistert naar de naam Banjer. Het gedicht van de week staat een beetje in teken van de, de, de tentoonstelling die momenteel net geopend is in het Zandvoort Museum. Met een nostalgische blik over Zandvoort aan het strand. En dat is een hele oude strandtent, is helemaal nagebouwd. Prachtig om te zien, een aanrader om erheen te gaan. Ik dacht, ik dacht het gedicht van de week gaan we ook een beetje nostalgisch uh, uh, invullen. En uh, de titel is Zandvoort aan de zee. Oh. Niet Zandvoort aan zee, wat het tegenwoordig is, maar vroeger was het Zandvoort aan de zee. Een ode aan het oude Zandvoort. Gedicht van de week, dat rond de klok van kwart voor vijf. Kwart over vier hebben we natuurlijk de, de traditionele pit report. En die staat deze keer geheel in het teken van de, de, de geruchten, de rumors... die rondgaan in het Formule 1-park dat uh, wellicht uh, Max Verstappen in uh, belangstelling zou staan bij Ferrari. Daarover om kwart over vier meer. En natuurlijk, wellicht als we tijd hebben... nog wat Zandvoorts nieuws in het kort. Dus, uh, en natuurlijk zomerse muziek. Dus genoeg reden om ook het komende uur te blijven luisteren... naar uw lokale zender ZFM. En hier is somebody That's what I wanna do. Just what I wanna do. Deze disco-klassieker van de Brothers Johnson, en de stamp bij CFM. Het is uh, bijna kwart over vier, tijd voor de Pit Report. CFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, want jij hebt uh, uitzonderlijk nieuws over uh, Max Verstappen, Albert uh, Young. Ja, het is niet niks. Uh, nee. Bedoel, uh, he, het feit dat... Eerst uh, zien dat geloven. Dat je, ja, dat sowieso, maar dat hij al in beeld is bij Ferrari, gaat wel erg snel. De naam Max Verstappen staat bij Ferrari op een shortlist... als mogelijke vervanger van Kimi Raikkonen. De Finse coureur stelt al langere tijd teleur... en na, lijkt na een aantal incidenten dit seizoen zijn krediet verspeeld te hebben. Een bron bij het Italiaanse topteam heeft verklaard... dat Verstappen ondanks zijn jeugdige leeftijd... een serieuze optie zou kunnen zijn. Verstappen, die aangeeft de geluiden ook zelf gehoord... hebben vestigde in ieder geval op de eerste trainingsdag op Silverstone... weer de aandacht op zich... In de tweede vrije training, zoals we weten... liet hij zijn Toro Rosso Bolide respectievelijk de derde en zevende tijd noteren. Nou, inmiddels weten we dat hij dus op de dertiende startgrid staat... omdat de auto absoluut niet meer deed wat hij wilde doen. Behalve voor de Limburger zou vooruit Ferrari ook interesse bestaan... voor Daniel Ricciardo, Red Bull, Valerie Bottas... bij Williams en Nico Hoekelberg van Force India. Ferrari teamboos Mauricio Arrivabene was gisteravond niet beschikbaar voor commentaar. Eerder gaf wel eens aan niet openlijk te willen speculeren over komend seizoen... en benadrukte dat hij Raikkonen zijn sportieve toekomst in eigen handen heeft. Zelf beschouwt Verstappen het in eerste plaats als een compliment... dat zijn naam in verband wordt gebracht met Ferrari. Het betekent dat ik goed bezig ben, zegt, zegt hij in een, in een gedeelde motorhome... van Red Bull en Toro Rosso. Tuurlijk zou het mooi zijn voor, voor, om voor Ferrari te mogen rijden of ik al toe ben aan een dergelijke stap. Ik denk dat als je zo'n kans krijgt dat je die moet pakken al als het kan tenminste. De kans lijkt op voorhand klein dat het daadwerkelijk zover komt aangezien een topteam normaal gesproken een veilige keuze maakt en gaat voor een coureur met jarenlange ervaring in de sub topniveau. In dat licht liggen de namen van Ricciardo, Hulkenberg en Bottas meer voor de hand dan die van Max Verstappen. Maar, hij zegt wel, eh, iets, maar het zegt wel iets over Verstappen... die na acht races in de Formule 1 al aan een Ferrari wordt gelinkt. Al dus zijn vader Jos Verstappen. Dus eh, wij gaan dat op de voet volgen. Ja, goed nieuws dus over onze Max Verstappen. Ja, het is 17 minuten over vier. We gaan even wat lekkere nederpop draaien uit de jaren 80. Hier is tandje Lager en ik heb stiekem met je gedanst. Ik stond maar wat te drinken, wat te hangen. Ik dacht, denk ik, en dacht waarom.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 Touch me, I'm blue. I'm het uh, heel raar eind uh, van de, deze plaat Die is zo voorbij. Uh, op het, <laughs> voor je het weet is hij, voor weet is hij voorbij gevlogen. No. Goed, ik heb uh, leuk golfnieuws voor golvende Zandvoorters. Oh. En uh, de kop daarboven is... wie volgt Klaas Jacobs junior op? Wie volgt de winnaar van de 14e editie van het Zandvoortse Open... Klaas Jacobs op? Op maandag 20 juli nodigt het bestuur van de Kennemore Golf Country Club... de permanent in het dorp Zandvoort wonende golfers namelijk uit om deel te nemen aan het, uh, op, het, uh, op aan het 15e Zandvoortse Open. Golfers die buiten het dorp Zandvoort wonen, bijvoorbeeld in Bentveld... zijn van deelname uitgesloten. De inschrijving is onlangs gestart voor maximaal 96 aanmeldingen. De wedstrijdvorm is 18,5 stableford met een shotgun om 11 uur. U kunt zich voor deze prestigieuze wedstrijd inschrijven... vanaf 29 juni tot en met 8 juli aanstaande... Op vertoon van een geldig 2015 handicapbewijs van de NGF... met een maximale exacte handicap van 30.0... kunt u deel een deelnameformulier ophalen en inleveren... bij de Master van de Kennemar Golf Country Club. Die is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 023-571-8456. 023-571-8456. Als er meer dan 96 aanmeldingen zijn... zal er geloot worden voor deelname. De ingeloten deelnemers krijgen in de week van 13 juli aanstaande... een bevestiging van deelname en nadere informatie over de wedstrijd. Dus Zandvoortse golvers, schroom niet. een handicap onder de 30.0... of tenminste, onder de 31, dan, om het zomaar eens te zeggen. Schroom niet en schrijft u in. En dan kunt u weer een heerlijke dag... op deze prachtige golfbaan vertoeven. En heerlijk golven. Dat mag je niet missen, dus inderdaad, schrijf je nu in. Ja, er daar is je weer, hè? En ik neem je mee. Haar, terwijl ik nu alleen maar denk aan haar, want zij is heel mijn wereld, zeg me wat, wat je wil dan, wil dan, wil dan staan.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 Zie mijn poedel cool, dat je weet wat ik nu voel. Jij klinkt naast muziek, dus laat je zien wat ik bedoel. Ik neem je mee, mee, mee, mee, mee, ik neem je mee, ey, ey, ey, ey. ik neem je mee, ey, ey, ey, ey. ik. neem je mee, mee, mee, mee, mee, Ze denkt dat mee, niet bezig ben. Denk dat ik geen gevoelens heb. Vooraan, terwijl ik nu alleen maar denk ah, Wat zij is in de wereld Zeg me maar wat je wil Dan sta er ooit stil van Zeg me wat je wil Dan sta er ooit stil van Ik neem je mee Neem je mee op reis Neem je mee Weet wat ik nu voel. Jij klinkt huis muziek, dus laat je zien wat ik bedoel. Ik neem je mee. E, e, e, e. Ik neem je mee. E, e, e, e. Ik neem je mee. E, e, e, e. Ik neem je mee. E, e, e, e. En dat was Gers Paddel en uh, Ik Neem Je Mee... Albert Young, wij worden uitgemaakt voor bitterballen op uh, Facebook. Meen je niet? Ja, echt waar. Haalt... Ik wie... zit even te kijken. Wie haalt dat in zijn hoofd? Ik ben even bij die twee bitterballen in de studio. Nou, dankjewel Willem. Dankjewel Willem. Dankjewel, van Zvolge je vrienden He? <laughs> moet je het hebben. Zo zometeen het dier van de week. Maar eerst deze, deze van Now Rogers. Into the disco scene. weer helemaal terug, hè? De muziek uit de jaren tachtig. Samen met Chic, Jordan, hoorde, I'll be there, de nieuwe single van Now Rogers. Ja, het is twee minuten over half vijf geworden. We gaan hem doen, het dier van de week. En die luistert deze week naar de naam Banjer. Een Banjer is een lieve en erg speelse kater die graag naar buiten gaat, lekker in het zonnetje gaat liggen of op ontdekkingsreis door de tuin gaat. Een kattenluik kent hij niet. Deze eigenwijs gaat liever door het raam naar buiten. Uiteraard is hem dit met wat geduld goed aan te leren. Banjer is gek op aandacht en knuffels en hij, ziet het hij zit graag op schoot. Kortom, een leuke, niets aan de hand zijnde kater. Bent u al gevallen voor deze kater, Banjer? Kom dan eens snel eens langs om met hem kennis te maken, want hij wacht namelijk al op u. En Banja verblijft momenteel in het Dierenthuis... Kennemerland, Keesomstraat 5, te Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 571-3888, 571-3888. En geopend van 11 tot 4 uur, om van maandag tot en met zaterdag. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskennemaland.nl... want er zitten nog meer dieren die een thuis zoeken. Maar deze week is het Banjer. En Banjar uh, verdient namelijk ook een thuis. Zo is het dus. Uh, ga voor Banja of een van de andere leuke dieren... naar het Op Dierenthuis. ZANG back home.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 Say De Frans begonnen hier in Nederland. En dan gaan wij naar Parijs. Nou, dat is slim. Nee, niet echt. Joh, de single van Kenny B. En dat was Parijs. Brengt ons wel meteen bij Sport Korts. Want hoe gaat het met de Tour de France, Albert-Jan? Nou, laten we even gelijk de finish meenemen van de tijdrit van Tom Dumoulin. Du Hij gaat morgen niet van start in de gele trui. Nee, nee niet gelukt. Dat heeft niet gelukt. Hij heeft nu de tweede beste tijd gereden die er is. Dus uh, helaas, morgen geen Nederlander. Uh, voor zover het nu is, uh, eruit ziet geen Nederlander uh, bij de start van de eerste etappe van de Tour de France. Morgen. Goed, sport kort. Nou, dat brengt ons bij Joost Luiten. En dan hebben we het over golven. En uh, vorig weekend uh, had hij een golftoernooi, het BMW International Open in uh, Duitsland. En dat is voor hem desastreus uh, verlopen. Dus maandag, het commentaar was Luijten, van Luiten was: ik raak even geen golfclubs meer aan. De van Joost Luiten raakte de komende dagen zijn golfclubs niet aan. De Rotterdamse prof heeft behoefte aan een, een fris hoofd. naar zijn achterhoedegevecht in het BMW International Open. Hij eindigde als 61ste in het toernooi van de Europese Tour in München. Ik was mentaal niet scherp, al dus uh, luiten op zijn website. De oorzaak lag bij het US Open van de week eerder. de Major, waarin hij drie ronden in, in de top meedraaide. Het US Open was zwaar. Daar betaal ik, ik nu de tol voor. In het US Open deed ik lang bovenin mee. Dat kost extra veel energie. Vervolgens had de lange reis naar Duitsland een 9 uur tijdsverschil. Dat had ik gewoon last van. Als je mentaal niet fit bent, is het heel lastig 100% gefocust te blijven. Luiten heeft besloten even rust te nemen. Vooral in mijn hoofd moet ik weer fris worden. Een paar dagen geen golf zal me goed doen, maar daarna ga ik er weer hard aan de slag. Het is duidelijk nog niet mijn jaar. Toch voel ik me dat, ik, dat, ik, dat de topvorm niet ver weg is, al dus de oud-winnaar van het KLM Open. Nog een berichtje over prijzengeld, en wel een record prijzengeld... dit jaar bij het Major, het Britse Open Golf. Voor de winnaar van het Britse Open Golf ligt er dit jaar een recordbonus klaar van schrik niet 1,4 miljoen euro. Het totale prijzengeld is met meer dan een miljoen euro verhoogd. De spelers verdelen in juli op de baan van de Schotse Sint Andrews, de bakermat van het golf, in de 144e editie een recordbedrag van schrik niet 8,86 miljoen euro. Zo, de winstpremie is 245.000 euro meer dan vorig jaar toen de Noord-Ier Roy McElroy won. De, or, het, de organiserende Royal and Ancient uh, uh, vindt het de verhoging van het prijzengeld verdedigbaar. Het Britse Open is een van de meest toonaangevende mondiale sportevenementen... en vormt het hoogtepunt voor de beste golfers van de wereld. Het is daarom een gepaste styling, aldus directeur Peter Dawson. En last but not least nog een ingekomen bericht over de Formule 1. De Formule 1 denkt aan extra races. Een deel van de Formule 1-team staat achter het idee om in de toekomst... tijdens een Formule 1-weekend een tweede race te organiseren... Het is een, een van de suggesties die werd gedaan... tijdens de laatste bijeenkomst van het Strategy Group... waarin naast de VIA en Burry-Ecclestone namens de FOM... ook de zes grootste teams zijn vertegenwoordigd. Het zou gaan om een korte sprintrace op zaterdag... En een, uh, of een race voor de zogenaamde derde rijders. De VIA heeft al erkend dat er in haar belang naar vernieuwing... is gekeken naar innovatieve formats voor de raceweekends. Hoewel de inzet van een derde auto veel extra kosten met zich meebrengt... zouden opvallend genoeg de teams het idee wel interessant vinden. De FIA en de FOM zijn vooralsnog minder enthousiast. De snelste jonge coureurs in de zaterdagrace zouden zich in de nieuwe opzet... daar meer kunnen kwalificeren voor de hoofdrace op zondag. Ook dat wordt dus vervolgd. Gaan eens een beetje ver. de DTM achterna? Ik, Ik denk met twee dat, races. Ja, ja het een beetje DTM. Volgende week uh, hier is al voor trouwens de DTM-race. Zodra het gedicht van de dag, maar eerst even deze speciaal voor Jimmy. Daar komt hij daarna, Jimmy, als je aan het uh, luisteren bent. Hier is Norman Greenbaum, in Spirit in the Sky. het op zaterdag vroeg deze aan. Joder de Seel van Norman Greenbaum. En Spirit in the Sky. En daarmee is het 13 minuten voor 5 uur geworden. Tijd voor het gedicht van de dag. Wanneer het lekker weer is. De natuur in blijde lach. Haalt Pa zijn strooien hoed. En Moe haar bloesje voor den dag. De meisjes maken stijve papillottetjes in haar haar. De jongens kopen een zwembroekje, dat is een zaakje klaar. Om vijf uur s morgens is de hele stel al in de weer. Ze stappen naar het station en vader zegt... ach, strandweer. Mama zit in een kuil die kleine Appie gegraven had. En vader staat te grinniken bij het gemengde bad... Mama zegt, haar, zegt dat haar man een oude cijzerlijmer is. En tante roept, schij uit nu zus, de zee is hier toch zo fris. Ze tilt met hun brede zwier haar baaienrok omhoog. Maar plots geeft ze een gil en schreeuwt, de zeeuw zit in mijn oog. De snops uit zand voort in het heldere wit flanelen pak. De ridder van een koude grond met een kwartje in de zak. Die prefereren Zandvoort, want je vindt er meer natuur. Katwijk is banaal, Noordwijk is veel te duur. Dus, dus gaan ze naar Zandvoort, zo beweren ze met klem. En zingen keurig met een halve zachte focusstem. Zandvoort, prè la mer. We gaan naar Zandvoort, prè la mer. Met papa, mama, met broertje en zusje... Oncle Pierre et tante Claire en het gehele husje. Gaat naar Zandvoort, près la mer. C'est très chic là, c'est une Oh, het is zo zaligheid. Wanneer je van de duinen glijdt. In Zandvoort, près la mer. Dankjewel Appie. <laughs> Vrijheid van de schrijver. Ja, dat bedoel <laughs> ik. Jullie, het een mooie gedicht van de dag, Zandvoort al aan de zee. Ja, en er wordt ook zonnige muziek bij natuurlijk, hè, want het is prachtig weer vandaag hier, Zandvoort. En de afgelopen dagen steeds al, hè, dus we genieten er met z'n allen van. Hier is de No tienes la culpa, caballo le la sabana, porque muy despreciado, por eso no te perdonen llorar. Ese amor llega así, de esta manera, no tienes la culpa. Amor de compraventa, amor de en el pasado, ven, ven, ven, ven, ven. ven, ven, ven. Ik heb nog een klein berichtje, mag dat? Een klein berichtje? Oh, ja. Daar, daar, daar, daar had ik even gerekend. rekening mee. Normaal gesproken voeren wij die discussies buiten de uitzending het... al. <laughs> nou, uh, kom, kom maar op met je kleine berichtje. Ja, dat, dat uh, betreft uh, Marcel Arends. Ja? Uh, oh, uh, ja. hij, hij is al een paar keer dat weer, zou dat bij, bij ons al een paar keer in de uitzending geweest. Want hij is uh, gaan voorbereiden op de Kenia Classics. Een, uh, een fietstocht door uh, Kenia. Van 10 tot en met 17 oktober. En uh, hij is momenteel op hoogtestage in uh, Noord-Spanje om daar te gaan, te gaan fietsen met 45 graden. Dat is in ieder geval een goede voorbereiding. Uh, hij vroeg ons om even te mededelen... dat uh, in, momenteel, uh, dat is een teamwedstrijd. Hij zit in teamride, dat zijn 10 mensen per team. Het streefbedrag is 50.000 euro, wat ze dan nodig hebben... en dat het allemaal gestort gaat worden voor het goede doel... AMREF Flying Doctors. Hij deelde ons mede dat uh, ze momenteel op uh, ruim 43.000 euro zaten als team. Zo. En dat zijn uh, persoonlijke streefbedrag, wat hij had van 5.000 euro... nu is, ruim is overschreden. En uh, ruim 6500 euro bedraagt. Dus dat, die doelstelling gaan ze zeker halen. Ondanks hebben ze nog een, uh, een veiling gehouden met onder de raaimedewerkers, Met uh, echt mooie, mooie veiling-items. En die heeft ook weer 8000 euro toegevoegd aan het plaatje. En weet je wie de veilingmeester was daar? Nee, geen flauw idee. Gerard Ekdom. Hé, hey, kijk. Ja. Hoe weet jij dat nou Onze weer? Onze collega. Ah. Ja, die staat hier. Dat staat in mijn verhaal. Dus word dat wordt dat niet vermeld. Maar leuk. 8.000 euro bij de laatste veiling. Hij blijft nog twee weken in uh, Noord-Spanje. Uh, noord Frankrijk ach, noord -Spanje, uh, Hoogtestage. Ik hoop hem uh, nog uh, volgende week, dan die week erop... wellicht nog even aan het telefoon te hebben... van hoe dat verloopt. Want bij 45 graden uh, fietsen... Uh, lijkt me toch wel een hele uitdaging. Maar in ieder geval, zoals het er nu uitziet... ligt hij op schema voor de Kenia Classics... van 10 tot en met de 17 oktober. Een, uh, een toertocht door Kenia ten behoeve van het goede doel Amref Flying Doctors. En wij hebben zin in de zomer. ZFM, ZFM. maakt je naambaar waar van de schijnt. Dus pak je, pak je radio. Ben naar het krant en zet hem op 106.9. je yeah. ZFM. ZFM. 24 uur per dag. Heet de zomer. Nou, nog een klein stukje belstars dan, hè. Hier is Sign of the Times. As I lie here, thinking of you, I realize that nothing is new. de sign of the times. Maar daar hebben wij helemaal geen tijd meer voor. Want het programma zit er <laughs> alweer op, eh, Albert-Jan. Ja, en uh, ik moet jou zo meteen missen tijdens de werkbespreking. Uh, nee hoor, nee, nee, nee. Oh, nee, ik ben, nee. Ik ben er gewoon bij. Oh, ik ben er kijk, gewoon gelukkig. bij. Gelukkig. Ja, dus het, zit er, het zit er alweer bijna op. Het zit erop. Uh, wij willen uh, trouwe luisteraar van uh, dit programma nog even sterkte wensen. John, ja. mocht je dit horen, heel veel sterkte en beterschap natuurlijk. En we hopen je binnenkort weer uh, in het Zandvoort te mogen begroeten. Uh, blijft u luisteren trouwens, want na uh, vijf uur is onze collega Fred, hij. Oh, hij, hij, hij is, hij, is, hij, is hij, aan de beurt. Hij, ja, hij, ja, hij, is, hij, a, hij is, is aan de, de, de beurt. beurt. Met twee uur Entertainment for You live vanaf de tolweg 10a. Dus reden genoeg om uw radio aan te laten staan op ZFM. En wij, hij draait altijd lekkere muziek. Dus. Hij draait altijd lekkere muziek. Uh, goed, wij zijn morgen vrij, uh, uh, want morgen neemt Anders Handbergen de honneurs waar. Klopt. Zo dus voet op zondag uh, morgen met uh, Andor. Wat ga jij doen? Ik ga Grand Prix kijken. Oh, nou, ik ga een beetje mantelzorgen. Een beetje mantelzorgen. Een beetje mantelzorgen. Mantel nou. Goed, een hele fijne zondag. En bedankt voor het luisteren. En graag tot volgende week. En veel plezier met Fred. Dag. Doei, doei. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle. Da, grumble. Give a whistle.